Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De Franse minister van Buitenlandse Zaken sluit een nieuwe aanval op Syrië niet uit... maar hij denkt dat het regime van president Assad de boodschap wel heeft begrepen. De VS, Groot-Brittannië en Frankrijk hebben vannacht kruisraketten afgevuurd... op doelen die door de Syrische regering gebruikt zouden worden voor chemische aanvallen. De aanval van vannacht was een vergelding voor Douma... waar volgens die landen vorige week een gifgasaanval plaatsvond. Rusland ontkent dat. De aanval op Syrië zal volgens de Russische president Poetin... de humanitaire ramp alleen maar vergroten... en een nieuwe vluchtelingenstroom op gang brengen. Poetin wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad... om de bombardementen te bespreken. Op dertien plekken in Den Haag mag per direct geen wiet meer worden gerookt. De gemeente heeft een softdrugsverbod ingesteld... bij onder meer het Centraal Station, het Laakkwartier en rond het Zuiderpark. Aanleiding zijn klachten over stank- en geluidsoverlast... Wie toch een joint opsteekt, loopt kans op een boete of een alternatieve straf. De komende twee weken worden alleen nog waarschuwingen gegeven. Blooverbod geldt voor twee jaar. Daarna wordt door de gemeente Den Haag bekeken of het verlengd moet worden. Het Satudara-kopstuk Michel B. is door Oostenrijk uitgeleverd aan Nederland. De OM verdenkt hem ervan dat hij leiding heeft gegeven aan een criminele organisatie... die zich bezighoudt met onder meer afpersing, drugshandel en witwassen. Ook wordt hij vervolgd wegens wapenbezit. De 53-jarige B komt uit Enschede, maar woont in Duitsland. Hij stond maandenlang op de nationale opsporingslijst... tot hij in Oostenrijk werd aangehouden. Via de rechter probeerde hij nog uitlevering te voorkomen... maar dat is niet gelukt. Het proces tegen hem wordt over vier weken hervat. Dan worden ook vier andere Satudara-leden vervolgd. Het weer, af en toe zon. Lange tijd nog droog, 14 tot 19 graden is het. Vanavond volgen vanuit het zuiden buien. Die trekken morgen weg, dan is er weer wat vaker zon...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 de volle plaat is Goedemorgen Morgen. Het nummer van Nicole en Hugo. Het was tevens het nummer waarmee ze België zouden vertegenwoordigen... op het Eurovisie Songfestival. Dat was in 1971. En toen werd het gehouden in de Ierse hoofdstad Dublin. Echter een week voor de start van het Eurovisie Songfestival... werd Nicole geveld door geelzucht. En hierdoor moest het duur op het laatste nippertje afzeggen... voor het Liedjesfestival. België had nog nooit een festival gemist en wilde dat graag zo houden... Daarom besliste de B.R.T. om hetzelfde liedje te sturen... maar een nieuw duo te kiezen. En dat werden Lily Castel en Jacques Raymond. En ze werden onmiddellijk op het vliegtuig richting Ierland gezet. En pas op de vlucht zongen ze het lied voor het eerst... en oefenden ze de danspasjes. En het mocht we echt niet baten. Het nummer kreeg niet veel punten in Dublin... mede doordat Raymond niet al te vlot bewoog op het podium. Dus werd gedeeltelijk, uh, werden ze werden gedeeltelijk 14 met 68 punten... En Nicole en Hugo mochten twee jaar later hun land wel vertegenwoordigen. Ditmaal met Baby, Baby. Nou, voor nu, Nicole en Hugo met dat nummer. Goedemorgen, morgen. Goedemorgen, morgen, goeiedag. Goedemorgen, goeiemorgen. goeiemorgen. Blij dat ik je weer vanmorgen morgen. Goedemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen. Goe Mag lopen, zingen, dansen Goeiemorgen, morgen, ik ben blij Goeiemorgen, goeiemorgen Dan... De wereld is een schouw toneel dat wij bespelen. Heel mijn hart droomt steeds van jou, en Oh, my God. It makes the dark, Van jou. En het jubel, jij bent van mij Het maakt zo tevreden, het maakt zo blij Heel mijn hart, fluistert van jou Heel mijn hart, vraagt zo naar jou It makes the days too long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 Maar laat er nou paarden draven, en aan de horizon leidt en moloort. Eens ging de zee hier te keer, maar die tijd komt niet weer. Zuiderzee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 En die grote dikke, ja, dat moet malle Japie zijn. Opa en die blonde jongen, vooraan bij de fokken schoot. Opa, zeg jongen. Die jongen is je ome, die is dood. In het diepe water, ver van de Rakke water is hij begraven, maar als ik nog even wacht, zien wij elkaar. Toen ging de zee zo te keer in een razend verweer, ongestraft slaat niemand. De paarden draaien. samen het oetsen verschoor met de Zuiderzeeballade. En daarvoor uh, Jenny Bron, met heel mijn hart. En Jenny Bron was een Rotterdams meisje. Haar Mulo-diploma en steno en type behaalden ze ook in die stad. Korte tijd had ze een kantoorbaan. En het hele gezin Bron, dus ook Jenny, verhuisde naar Beverwijk. En daar ontmoette ze haar liefde. En mevrouw uh, Bron werd mevrouw Gropmer. Zingen vond ze altijd leuk. Ze nam al vlot liedjes op bij een kleine platenmaatschappij. Die opnames sprong er niet uit als gevolg van een geringe oplage. Het leven hangt van toevalligheid aan elkaar en ergens in 1950 was het ontmoette ze Afro's muzikale duizendpoot Gerald van Krevelen en bij zijn omroep was er geen plaats. Vrij maar verwezen haar wel naar de vara, dat had succes. De Ramblers leider Theo Udo Masman, keek uit naar een opvolger voor zangeres Jenny Roda en hoewel Jenny een prima zangeres was wilde ze toch iets anders en dat kwam goed uit. Jenny werd begin 1951 een van de vaste Rambler zangeressen en dat was natuurlijk een schot in de roos. En nu horen er hier zojuist met uh, heel mijn hart. En uh, de volgende formatie, alweer zo'n mooie oud-Hollandstalige plaat... is van de Mounties, een uh, Amsterdams komisch duo. Dat werd in 1946 opgericht door uh, Chris ha Houthuizen en Ab Smit... maar in de jaren 70 en 80, bekend geworden in het theater en televisie... in de samenstelling van Piet Bamberger en René van Voren. Het duo bracht de uh, volkshumor in het genre van kluchten en revues...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 om maar goed te laten zien hoe mooi we zijn. Er stond in een advertentie: blijf geen dun en mager mensie. Blijf geen zomerslappe slappe dutter, wordt een echte man een putter. Knip de bon en stuur hem op, dan krijg je per met de bodybuildersles. Een figuur als hercules. We willen mooie mannen zijn, we gaan als wilde Verdag een uurtje lang aan onze bodybuilder In plaats van dunne mannetjes die hij gaan kraken. Gaan we onszelf tot soepele atleten maken. En we spannen onze kuiten voor dan 20 naam uur. Toen ze worden het de pinken met het heerlijke vriend. En na de cursus is geen zwemdoek ons te klein. Om maar goed te laten zien hoe mooi we zijn. Armen strekken en aan dikke vieren trekken. Ja, Daardoor worden we atleten en door pindakaas te eten. O, worden we toch knap, alles stevig niks meer slap. Straks barsten we met gemak door de spieren uit We willen mooie mannen zijn, we gaan als wilden. Per dag een uurtje lang aan onze bodybuilden In plaats van dunne mannetjes die hij gaan kraken.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 balwallig en koud. Daar woont een meisje, ze noemen haar Betsy. Zij is het meisje dat veel van me houdt. Kaal en versleten zijn Bye. Met de huisdeur kapot Je weet toch hoeveel ik van je hou Iedere nacht lig ik rustloos te dromen Ik zie hoe je wacht in die sombere straat Misschien al te laat. Laatst vroeg een buurman, heel zachtjes aan vader: Ken jij die Betsy? Ze kwam wel eens hier. T'me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 en daarvoor Rijn de Vries met Patsy. En de volgende man is Johannes de Knecht... bij de bekend als Joop de Knecht, geboren in Nieuwer-Amstel... op 1 maart 1931 en overleden in Amsterdam op 22 oktober 1998. was een Nederlandse zanger. Werd vooral bekend door het nummer Ik Sta op Wacht. Dat was in 1957. Dat was ook tevens zijn grootste hit. Het was geschreven door Stan Haag en André de Raaf en Jacques Schutte. Het nummer werd geproduceerd door uh, Riene Gevekke. En uh, na die plaat was het uh, nog uh, We Zwaaien Af. En de Knecht stopte in 1960 met zingen. En richtte een theaterbureau op dat hij hij Nieuw noemde. Later nam hij nog enkele nummers op, maar hij had daarmee geen succes. En de Knecht veroverleed in uh, 1998 op 67-jarige leeftijd. U hoort hem nu met zijn grootste hit, Joop de Knecht met Ik Sta op Wacht. Ik sta op wacht. Denk aan jou gehoopt dat jij op mij zou wachten, maar jij kreeg plotseling andere gedachten. Ik heb mij vergist in jou.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 stop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 Ze kan niet koken, niet bakken, alleen piraten paffen, ach ik weet niet wat dat met die stadsen is. Nooit is de rommel, aan de het is steeds een vuile troep. Mijn spullen ben ik altijd kwijt, waardoor ik vragen moet. Waar is mijn hoed? waar is mijn jas, waar is mijn pijp met de bak en mijn tas? Waar is mijn sjaal? waar is mijn kraant. Waarom is zo'n suske nooit eens aan de kant? Want elke keer mis ik mijn spullen. Onder de rij altijd bij de buurvrouw staan te praten. En waar is mijn hoed? Waar is mijn jas? Waar is mijn pijp met de bak en mijn nakte tas? Waar is mijn sjaal? Waar is mijn kraant? Waarom is zo'n suske nooit eens aan de kant?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 Waar is mijn een pijp met de bak en mijn een nakte, tas? Waar is mijn chape? Waar is mijn krant? Waarom is zo zuske nooit nootjes aan de kant? Want elke keer mis ik mijn spullen, omdat de gij altijd met de buurvrouw staat te kletsen En waar is mijn een hoed? Waar is mijn een jas? Waar is mijn een pijp met de bak en mijn een Waar is mijn chape? Waar is mijn krant?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 Waar is mijn jas, waar is mijn pijp met de bak en mijn nachtedas? Waar is mijn sjaal? waar is mijn kraat? Waarom is zo'n zusje Nood is aan de kaart? Want elke keer mis ik mijn spullen, om dan de rijen te hebben de buurvrouw staat te praten. Waar is mijn noot, waar is mijn jas, waar is mijn pijp met de bak en mijn nachtedas? Waar is mijn sjaal? Waar is een kraant, waarom is zo'n zuske nooit aan de kaart? Ja, dat was Joop van de Maro. Het waar is mijn hoed en mijn jas. En daarvoor muziek van het orkest zonder naam met O Heide Roosje. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 in de ochtend tijdens een lekker bakje koffie neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we natuurlijk met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. Maar als u een stukje gemist hebt of u denkt van ik wil het programma nogmaals beluisteren, dat kan iedere zaterdag tussen 1 en 2 in de middag wordt nogmaals herhaald. De volgende artiest, op tafel zit u aan uw radio gekluisterd voor al die mooie Hollandstalige liederen, Eduard... Beter bekend als Erie Christian, Geboren in Den Haag op 21 april 1918. En overleden in Almere op 24 oktober 2016. Was een Nederlandse gitarist, zanger, componist en tekstschrijver. En hij was tot 2010 nog actief op zang. Al trad hij sinds 2008 niet meer in zalen op. Nou hij heeft een heel repertoire aan muziek gemaakt. onder deze. Eric Christiani met Maria van Baha.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 Ajajai Maria, Maria van Bahia. Wie leidde het bal met carnaval, dat was Maria. En elke man raakte van schrik, met troon en daarna bleek, als hij naar haar dansen keek. De tamboerijnen klonken luid, en iedere man dacht aan Maria als zijn bruid. Ajajai ai, ai, Maria, Maria van Bahia.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 was jij maar in Lutjebroek gebleven. En de afro-muziek van Johnny Hoes met vader, waar is moeder gebleven. En de volgende dame is uh, Truusje Koopmans, geboren in Den Haag... op 2 maart 1927. En overleden in Marbella op 20 september 2003... was ze een Nederlandse zangeres. Ze trad op in de jaren 50 en 60. Regelmatig op, uh, trad op de, bij de radio. En in augustus 1956 had ze een hit met... Ik wil kussen, kussen, kussen... En ze schreven en zongen ook nog altijd bij vele bekende intro... van de populaire rubriek De Groenteman. En ik heb er een uitgekozen. Trusje Koopmans, tezamen met Dick van Doorn. Met de droom van iedereen, denk ik. De honderdduizend. Als ik de honderdduizend, de honderdduizend ben... krijg ik aan iedere vinger een diamant erin. Een mondjas op je schouders en parels aan je... Als het weer een niet is, er niet is, er niet is Maar als het weer er niet is, dan gaat het feest niet doen Of je nu Jantje of Piet, heet spinazie of niet, heet Of je je zomer of ziek kleed, iedereen speelt op Voordat het trek in plaatsvindt, wil moe al niet in de buik Want als ze vragen kijken, ik de vrolijk uit als ik de honderdduizend, de honderdduizend wil Privé aan iedere vinger, een diamant erin Een bondjas op je schouders en parels aan je oor Maar als het weer een niet is, een niet is, er niet is Maar als het weer een niet is, dan gaat het eerst niet doen Als je een lot hebt genomen, dan ligt je te dromen zal het geluk bij mij komen? Stel je zoiets van eens voor. Moeder kijkt in die weken haar man steeds vriendelijk aan. En als een rokkevelder, zijn vader de Hans-Gontaal. Als ik de honderdduizend, de honderdduizend vind, krijg jij aan iedere vinger een diamanten ring. Een bontjas op je schouders en parels aan je oor.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 als ik de honderdduizend, de honderdduizend win, krijg jij aan iedere vinger een diamant erin. Een bondjes op je schouders en parels aan je oor. Maar als ze weer en niet is, een niet is, een niet is. Maar als ze weer en niet is, dan gaat de feest niet door. Dalal. Is, maar als ze weer en niet is, dan haalt het wees niet door. Ja, u hoort het Truusje Koopmans. tezamen met Dick van Doorn met de 100.000. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 2 kunnen we het programma nogmaals beluisteren. Voor nu, ik wens u nog een hele fijne week. Hopen dat er weer een beetje mee gaat zitten. Afgelopen weekend hadden we mooi weer. Maar uh, ja, gisteren een beetje regen. Dus ik hoop dat deze week in ieder geval de temperaturen een beetje lekker blijven. En natuurlijk dat het uh, niet zoveel regen. Maar je weet het maar nooit. Hè. April route. April route start nog zo? zo. Maart doet wat hij wil. En april, ja, maakt niet uit. Ik wens u nog een hele fijne week. Ik ben er volgende week dinsdag weer. ik laat u achter met Jantje Koopmans en zijn band. Met rode rozen en witte ringen. Ik zeg tot ziens... Vrij natuur, gedoeid voor onwelware bloemen. De bloeiende heiden, de meid hoort Dan hoor je de weitjes weer zoemen. door de kinderen gepakt, worden vaak oma gegeven. Een bloemetje bij het komen, een bloemetje bij het gaan. Bloemen die horen bij het leven.